Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte heeft weer een motie van wantrouwen overleefd. Het gebeurde tijdens het debat over de gaswinning in Groningen. Meerdere partijen wilden dat Rutte wat gevoel zou laten zien. Dan doet het er in dit debat ook toe, naast gewoon wat we feitelijk vaststellen... wat we constateren, ja. waar we naar de toekomst naartoe willen... dat we aangeven hoe ons dat raakt en wat daarin dus ook het drijfveer is... in alles wat we in het vervolg gaan doen. En die drijfveer komt uit twee woorden voor het mee. Dat niet alles er was en we die besluiten expliciet met elkaar hebben kunnen wegen en nemen zoals je dat wilt in de politiek. En twee is schaamte. Maar de regeringspartijen gingen dus niet mee in de motie van wantrouwen. Een trein die gisteravond onderweg was van Tirol in Oostenrijk naar Amsterdam is geëvacueerd. Er viel een bovenleiding op de trein en daarna brak er brand uit. Vijftig mensen moesten worden behandeld door hulpdiensten omdat ze rook hadden ingeademd. De passagiers die uit de trein werden gehaald konden niet verder. Ze werden in de buurt opgevangen. En het was feest gisteren in Praag voor West Ham United. Zij wonnen in de allerlaatste minuut de tweede editie van de Conference League. De Londense club won met 2-1 van Fiorentina. Eerder won West Ham in de halve finales ook al van AZ. En het aantal Nederlanders met geldzorgen is voor het eerst in tien jaar flink gestegen. Volgens het CBS zijn het vooral jongvolwassenen die bang zijn... dat ze nog wat maand overhouden aan het einde van hun geld. Nou ja, alles wordt wel gewoon duurder en zo natuurlijk. Dus ja, dat is wel stom natuurlijk allemaal. Ja. Een baan kunnen vinden, denken jullie daar wel eens over na? Ja, tuurlijk. En vooral op zo'n leeftijd is dat wel uh, wat lastiger. Ja. Vooral over je toekomst nadenken en zo. Vooral mensen met lage inkomens en huurders piekeren over geld. En het weer nog veel zon vandaag. In het binnenland zijn er vanmiddag wat stapelwolken. Daar is ook kans op een onweersbui. Het wordt 20 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Er zijn een paar plekken die opvallen. Allereerst de A2, Utrecht richting Amsterdam... Bij Knopend Holendrecht gebeurt een ongeluk. De linkerrijsthoek is dicht. Houd rekening met 10 minuten vertraging vanaf Breukelen. Waarschijnlijk duurt dit tot kwart over acht. Vervolgens nog naar de N230 vanuit Maarsen naar Utrecht. Vanaf Maarseveen een behoorlijk lange file, momenteel 4 kilometer lang tot aan de A27. Je doet er drie kwartier langer over. Tot slot nog de N247 vanuit Roeren naar Amsterdam. Vanaf Monnikendam file rijden tot aan het schouw. Je bent 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Si esta droga está bien, consejos le dio, sin nunca su madre escuchó. Un día tocaron la puerta oficiales buscando un asesino con su descripción. La madre no lo creía y llorando decía a mí un castigo de dios You mm -hmm. it's a Punt 9.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 that I was just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 Of the battle I faced En de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een jongen van 16 is in Eindhoven gearresteerd. omdat hij gesproken zou hebben met aanhangers van IS. over het plannen van een aanslag in België. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Ook in Deventer en België zijn mensen aangehouden. Een trein die gisteravond onderweg was van Tirol naar Amsterdam is geëvacueerd. Er viel een bovenleiding op de trein en daarna brak er brand uit. Vijftig mensen moesten worden behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Joran van der Sloot wordt vandaag door Peru uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij wordt daar verdacht van het afpersen van de familie van Nathalie Holloway. Het weer. Veel zon. In het binnenland kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 20 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in Limburg.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 En dan bel je mij weer op Maar girl ik neem niet op je weet dat het niet klopt Fucked Deze is voor all my ladies Als de, de hennie is dan En je, je weet, weet hoe laat het is Alle ogen op mijn baby Als het, het uit is met je ex En je vest die heeft gedekst Zijn we niet in mijn oud-zaam?